Ze gaan naar staatje en vad die zegt jouw verkeer. Maar mama zegt dat er man en oude zij, slijmer is. En dan roept zij en dan kind, de zee is hier zo fris. Ze plaatst deelt tilt, vrede vreden weer haar vaaien op, oh, gewoon. Maar potselig roept ze gilt, de zee zit in mijn ogen. we gaan naar zand. En dit was natuurlijk Tanteleen van We gaan naar Zandvoort al aan de zee. Onze herkenningstune van het programma uh, Goedemorgen. Dat hebben we net gehad, maar nu Zandvoort, oud Zandvoort. Uh, ZFM, oud Zandvoort. Ik moet nog eventjes wennen hoor, het is uh, nog vroeg. De zon schijnt, het is mooi weer. En uh, we gaan luisteren naar het uh, komend uurtje live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. En waar gaan we het over hebben? Het ziekenhuis. We hebben in Zandvoort een ziekenhuis gehad. En ik denk dat de oudere Zandvoorters zich misschien dat kunnen herinneren, maar dan moet je wel heel oud zijn. Een ziekenhuis dat aan de Brede Rodestraat stond nee, en later aan de Van Lennepweg. En uh, we hebben een bijzondere gast, Volker de Bloemen, want Volker de Bloemen die heeft zich daar helemaal in verdiept. En de interviewer vandaag is Ankie Joustra-Brokmeijer. En aan de techniek staat Cor Draaier. Ankie, aan jou het woord. Dank je wel, uh, Pieter. Uh, goedemorgen, uh, Volkert. Goedemorgen. Ik uh, ben heel blij dat we weer tegenover elkaar mogen zitten. Want jij hebt altijd van die ontzettende interessante onderwerpen. Uh, even uh, voorstellen. Uh, uh, jij bent Volkert Bloemen. Je werkt bij de gemeente. Uh, maar uh, in het werk wat je doet bij de gemeente als... ...projectbegeleider uh, ben ik bij de gemeente... Ja. ...projectbegeleider, kom je uh, ja, vaak uh, punten tegen dat je denkt... ...hé, hey, uh, dat gebouw gaat weg of de, uh, wat was de bestemming vroeger van dit gebouw... ...en toen wij uh, privé in de geschiedenis daarvan uh, gaan uh, verdiepen. Zo hebben we het de vorige keer uh, ook al uh, gehad... ...en uh, over de begraafplaatsen... ...dat natuurlijk... Uh, ja, ...dat alles met het uh, LDC... ...het louis Davids Carré weer boven water kwam. En vandaag... ...hebben we het dus over... ...het ziekenhuis of de ziekenhuizen... ...in Zandvoort. Nou, ik zou zeggen... ...Volkert, uh, waar... ...begint dat? Dat, dat ziekenhuis of... of uh, ...ja, hoe is dat gekomen? Kan je ons daar nou, wat meer over vertellen? Zeg maar in... Uh... In 1875 werd in Nederland het Witte Kruis opgericht en ik heb het idee dat in 1875 of in 1875, 1876 het Witte Kruis alle burgemeesters in Nederland heeft aangeschreven met het verzoek om uh, wat te gaan doen aan de hygiënische toestanden in de gemeente en uh, ook om uh, in, op lokaal niveau afdelingen te gaan oprichten. Dus in, in 1876 is in uh, Zandvoort, maar niet alleen in Zandvoort, ook in Bloemendaal is uh, een lokale afdeling van het Witte Kruis opgericht. Door de toenmalige burgemeester en de toenmalige uh, badarts uh, dokter Smit, burgemeester was toen uh, de heer Boerlagen. En uh, de vereniging, het Witte Kruis, die heeft talloze initiatieven ontplooit om uh, zeg maar de levensomstandigheden in Zandvoort te verbeteren. Dus die bemoeide zich met talloze zaken, waar het gemeentebestuur zich eigenlijk nog niet mee bemoeide in die tijd. En uh, op een gegeven ogenblik uh, ontstond er uh, financiële ruimte voor de lokale afdelingen. En toen kreeg je op lokaal niveau van een discussie van, nou ja, we hebben diverse wensen... En wat zouden we eigenlijk in Zandvoort willen realiseren dat ten behoeve komt voor de Zandvoortse bevolking in de zin van de gezondheidstoestand verbeteren. En uh, in de discussie die toen ontstond uh, werd onder andere het idee geopperd om een barak uh, te bouwen of een huis te bouwen waar mensen die leden aan uh, besmettelijke ziektes, dat die geïsoleerd konden worden, daar verpleegd konden worden en als ze genezen waren dan weer terug konden naar huis. En, en over welke besmettelijke ziekte spreek je dan in die tijd? Nou, ik denk dat het initiatief mede uh, uh, ontstaan is vanwege cholera-epidemie. Uh, maar we hadden, uh, je, had, je had in die periode had je diverse besmettelijke uitbraken. Dus je had pokken, mazelen uh, en dat was ook een reden om mensen te isoleren. En uh, zo rond 1900, begin uh, deze, uh, vorige eeuw... ...had je difterie-uitbraken die regelmatig voorkwamen. En, en behalve dus uh, dat ze probeerden een isolatieplek voor die mensen te realiseren... ...waar we het dan straks over hebben... Uh, ...deden ze dan ook iets aan de hygiënische omstandigheden waar de mensen in woonden? Gaven ze daar voorlichting over of... Uh... Nou, je moet het zo zien natuurlijk dat in die periode de, de, de kwaliteit van de, van de woningen waar mensen in woonden uh, heel slecht was. Dus daar, uh, daar werd ook over gesproken. Maar het ging meer uh, uh, zeg maar op gemeentelijk niveau. Dus ook vanuit het Witte Kruis uh, werd aangedrongen op het verwijderen van uh, de mistbelten uh, uh, mist, uh, die er in de, in de gemeente waren. De vuilnisbelten die er waren. Het loslopen van de varkens, uh, dat zou, uh, zou verboden moeten worden. En uh, ook uh, de, rio de rioleringsproblematiek werd door het Witte Kruis als eerste aangekaart. Dus die hadden daarvoor, ik dacht rond 1890, 1895, daar een uitgebreid plan gemaakt. van: uh, nou, Je moet wat aan, uh, aan uh, het rial doen. En de, en de problemen die veroorzaakt werden doordat er geen riool uh, in Zandvoort aanwezig was. En... en uh... Dat was ook de reden waarom later, want daar hebben we het vorige keer bij de begraafplaatsen over gehad, dat uh, uh, dat allemaal naar buiten Zandvoort werd, uh, of, of uh, toen, over ja. de spoorlijn werd. Uh... Nou ja, dat heeft denk ik een jaar of uh, 15, 20 geduurd voordat uh, zeg maar de geesten rijp waren om, uh, om zo ver te komen. Uh, toevallig was ik van de week in, uh, in Haarlem in het archief en daar las ik al dat in 1849 uh, toenmalige burgemeester en raadsleden al bepaald hadden dat, de, dat er eigenlijk de, de mist en de varkens en onhygiënische zaken uit het dorp weg moesten vanwege een uitbraak van een, van een ziekteepidemie. Het was toen geloof ik cholera. Maar ja, er waren helemaal geen middelen toen om dat te handhaven en iedereen ging hier zijn eigen gang. Dus uh, dat, dat heeft, heeft niet veel bijgedragen. Maar je ziet dus in de periode 1890, 1910 talloze uh, ideeën ontstaan. En uh, ook vanuit de bevolking en vanuit de mensen die hier uh, aan, van het strand genoten, uh, bemoeiden zich daarmee. En uh, in die periode kreeg je dus een discussie over hygiënische toestanden. En dan heb je het over de riolering, de vuilnis en de waterleiding. Er dus dat waren de tal van aspecten die toen uh, uh, zeg maar in de belangstelling stonden... Ook ingegeven natuurlijk door de technologische ontwikkelingen die, uh, die zich toen aandienden. Ja, en dat uh, Witte Kruis dat dus in 1976 hier in Zandvoort werd uh, opgericht. Waar ging het zich dan eerst mee bemoeien? Want dat ziekenhuis dat, dat duurde nog even voordat het er, er kwam. Ja, dus uh, iedereen uh, kon lid worden van het Witte Kruis. En het Witte Kruis uh, probeerde ook op momenten dat mensen ziek waren... Uh, voorzieningen uh, af te geven om mensen te laten aansterken en dan moet je denken aan eieren maar ook aan wijn en melk en dat soort zaken uh, dat werd, uh, werd uitgedeeld uh, door het Witte Kruis aan de leden wanneer mensen ziek waren ja, ja. Op, op indicatie natuurlijk van de, van de badarts Ja, daar moest een, uh, een bewijs voor komen want anders ja, kwam je er niet voor in aanmerking ik neem aan, ik neem aan dat, dat, dat dat wel gecontroleerd wordt Oké, okay, we gaan even naar een muziekje luisteren en dan praten we straks verder over het Witte Kruis en het ziekenhuis. Up your heels, how good it feels, Pampanola, Pampanola, you can learn it at a glance. Let's go, kicking high, kicking low, I can carry roll, advance, come everybody strike up band. teach every man, Pampanola, Pampanola, that moves everybody dance. ...de Broadway Nightlights met dat nummer Ompanola. En dat is 1928. En ik dacht, nou ja, we hebben het over zover terug in de tijd. passen de, de muziek er even op aan. Okay. Nou, dat is uh, fantastisch. dat je zei dat het nog uh, van een oude wasrol uh, kwam. Ik vind het altijd heerlijk, muziek uh, uit die tijd. Goed, wij zijn bezig met het programma CF, uh, FM Oud-Zandvoort. En tegenover mij zit Volker Bloemen... En we gaan het hebben, en we hebben het al een beetje de aanzet daarvoor, voor het ziekenhuis in Zandvoort. We hebben het gehad over de oprichting van het uh, Witte Kruis, waarom dat nodig was. En uh, Volkert, uh, wat was een van de eerste daden, behalve uh, ja, de discussie over de hygiëne, maar wat was een van de daadwerkelijke feiten die het uh, Witte Kruis hier in Zandvoort deed? Nou, men kreeg in toenemende mate behoefte aan een plek waar ze alle hulpmiddelen die ze uitgaven konden stallen. En een plek dus waar ze die, uh, alles konden uitdelen. En daarom besloot men uh, in 1890 om uh, een magazijn te bouwen. Op de hoek van nu de Schoolstraat, de Haltestraat, waar de, waar de viswinkel uh, in zit. Ja, pes uh, Pesco Fresco. Ja, en dan kan je, dat kan je nog zien. Er zit nog een gevelsteen in de muur. Van het toenmalig bestuur. En, dat is, dat is, uh, en ook, ook de topgevel van het gebouw is uh, nog in uh, redelijk originele staat. Dus je kan aan het gebouw wel zien dat het. Uh, <coughs> hoe heet het? Uh, je kan aan de kenmerken van het gebouw zien dat het een, uh, een oud gebouw is geweest. En het gebouw werd in, uh, in, in, volgens mij in 1891 in gebruik genomen. Dus dat uh, is al uh, een hele tijd geleden en het staat er nog, want ik ben vanmorgen even gaan kijken. Ik wist wel van dat, uh, dat geveltje. Maar in die steen uh, staat inderdaad dat uh, de toenmalige burgemeester Engelberts was de vicepresident, maar meneer Kaufman was de president. Was dat geldschieten soms of zo? En meneer Kaufman, dat is een. Uh was de hotel-eigenaar van Hotel Von Kaufman. Uh, de, hij, dat was in de nadagen van zijn uh, verblijf in Zandvoort. Hij is, uh, kort daarna is het hotel verkocht. Uh, en de heer Kaufman uh, heeft, uh, denk ik, hier een hele belangrijke rol vervuld. En, ja, ik heb daar weinig over kunnen vinden over de man zelf. Maar hij had uh, de nodig, het, het nodige kapitaal. Of hij had uh, financiers. Want hij heeft in die tijd, in 1870, een heel groot, modern uh, hotel uh, op de boulevard gegeven. Uh, op wat nu de Boulevard heeft neergezet. En hij was uh, voorzitter van, de, van het Witte Kruis toen. En daar verder zat dan in meneer Van der Werf. Dat was een schoolmeester. Dat was de hoofd uh, van school uh, A. en uh, Hij heeft uh, in de periode dat hij hier actief was in de gemeente diverse functies vervuld en ik dacht dat hij uh, uh, in het bestuur van het Witte Kruis uh, vooral uh, de penningmeester uh, is geweest. Maar bij hem uh, op, uh, bij, in zijn huis begon de uitgifte van, uh, van de Witte Kruisspullen. Want die bewaarde hij in eerste instantie op zijn zolder. Dus mensen kwamen bij hem thuis wanneer ze spullen nodig hadden. En Zoals hij, wij nu ook nog de uitleen van uh, het kruis uh, kennen voor krukken en ja. uh, ondersteken. Nou, en... Dit is een voorloper, zeg maar, uh, van, uh, van wat we nu kennen. Goed. Uh... We gaan even een stapje verder, want uh, we hebben dus uh, nou, invloed op het gemeentebestuur wat, wat de hygiëne betreft. Met aanbevelingen, we hebben al een magazijn waar de mensen spullen kunnen halen en ook versterkende middelen verstrekt krijgen. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan Op een gegeven ogenblik wanneer de financiële mogelijkheden ruimer zijn, dan uh, wordt toch besloten om een, uh, een huis te laten bouwen aan de Paradijsweg. Dat is nu Dr. Schapenstraat. En daarin, daar wordt dus een huis neergezet en dat huis is dus specifiek bedoeld voor mensen die lijden aan een besmettelijke ziekte. Die kunnen daar dan opgenomen worden en verpleegd worden. En dat... en dat is rond 1900. En dat pand dat staat er nu nog? Ja, dat pand staat er nog steeds. Dat pand is uh, volgens mij tot ongeveer 1916 uh, uh, heeft, heeft het een, een functie gehad uh, voor de Zandvoortse samenleving. En daarna is het verkocht door het Witte Kruis aan een uh, projectontwikkelaar. Maar dat heeft zeg maar tot ongeveer 1913 is het in gebruik geweest om daar mensen die leden aan een besmettelijke ziekte onder te brengen. En dat pand is nu uh, volgens mij een pensioen. Dat, ja, dat, uh, klopt. Het is ook echt een heel groot uh, mooi pand. Als je ervoor staat dan zie je aan alle kanten ramen. Had je enig idee hoeveel patiënten daar opgenomen konden worden of werden opgenomen... Nou, er werd gelukkig heel weinig gebruik van gemaakt. Maar in 1906, in het jaarverslag van over 1906, wordt gemeld dat het voor de eerste keer in gebruik wordt genomen. En dat is dan uh, waarschijnlijk een familielid van jou geweest. Want het was de dochter van de heer E.H. Brokmeijer. Die zat toen ook in het bestuur van uh, het Witte Kruis. Dat was tante had... Lena, dat is een zuster van mijn vader. En die is op zeer jonge leeftijd uh, overleden aan een long. Uh leiden. Uh, nou verder had, weet ik het ook. Die niet. die werd toen opgenomen in 1906 en die leed, leed aan Difterie. Ah. Uh, die is daar toen opgenomen en genezen. En uh, is daarna weer naar huis gegaan. Dus daarna ken ik de geschiedenis niet. Nee. nee. Maar ik vond, het, ik vond het wel aardig. Ik zat het vrij donderdagavond zat ik de stukken nog eens door te lezen. Toen dacht ik, hé, hey, dat is misschien wel familie van degene die mij zaterdag gaat interviewen. <laughs> ja. Als ik uh, in jouw artikel, uh, Volkert, uh, wat jij hier ook over in de krant hebt geschreven. Uh, zie wat, wat de kosten waren destijds van zo'n huis. Dat, uh, kan je dat ook uh, melden? Of, uh, de bouwkosten? Ja. Nou, dat weet ik niet uit. Nou, hier staat uh, iets meer dan 6000 uh, gulden, hè? Ja. Dat, uh... Maar wat mij, wat mij dus wel opvalt in de, in, uh, als je de stukken leest is dat het al vrij snel uh, in een zeer slechte staat verkeerde. En dat er dus al uh, ongeveer een jaar of acht nadat het in gebruik is genomen. Dat er behoorlijke investeringen uh, zouden moeten gedaan worden om het gebouw weer in goede staat uh, te krijgen. En dat brak eigenlijk uh, het Witte Kruis op. Want ja, dat, wa dat was toch voor het merendeel uh, geld wat door contributie betaald moest worden. En een hele kleine subsidie van de gemeente. Ja. 150 gulden per jaar. Nou ja, ik weet als je dat kapitaliseert uh, of terugrekent van ja. wat het nu zou zijn. Ik weet niet hoeveel het dan is. Nee, maar goed, dat nee. weet ik ook niet. Maar het, uh, de gemeente had er dus wel een aandeel in, maar niet zo groot. Want het meeste was dus inderdaad wat jij zei van de leden van het Witte Kruis die dat dan uh, moesten ophoesten. Ja. Nou, het werd dus niet zoveel gebruikt, uh, zei je net. Uh, en ja, wat ging men toen doen dan? Nou het is uh, zeg maar het liep eigenlijk al een beetje af in negen, zo rond 1910. Want toen uh, gingen de stemmen op van ja het is allemaal wel duur en een ziekenhuis en een magazijn. En moeten we dat niet bij elkaar voegen of moeten we niet het uh, ziekenhuis verkopen. Dus dat was wel een onderwerp wat regelmatig jaarlijks op de ledenvergadering van het Witte Kruis kwam. Een op een gegeven ogenblik besloot is het om het aan de gemeente te kopen aan te bieden. Maar de gemeente wilde dat niet hebben, want er zaten er allerlei voorwaarden aan. En uh, eigenlijk is, dan, uh, uh, is het in 1913, het de functie komen te vervallen. En is het in uh, de eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Uh, is het uh, door de gemeente gebruikt om uh, Belgische vluchtelingen die in Zandvoort kwamen, om, daar, om die onder te brengen in het gebouw. Een hele stroom kregen we toen hè? Ja, ja er, er, werden, er kwam een hele stroom vluchtelingen uit België onder andere naar Zandvoort. En daarvoor werden ook de, uh, zeg maar de filantropische instellingen die we in Zandvoort hadden. Hè, dus de Amsterdamse vakantiekolonie en het badhuis voor minvermogenden op de plek waar, ongeveer, waar nu de, de, de watertoren, ter hoogte van de watertoren staat. Die werden ook daarvoor gebruikt en ook particuliere woningen werden gebruikt voor de opvang van de Belgische vluchtelingen. Goed, ik uh, stel voor Koor dat we even naar een uh, muziekje gaan. En dan gaan we straks verder met de geschiedenis van het ziekenhuis. Mens is zuinig en paraat, alleen op microfoongebied. Tante van geen maat, ze heeft een zeslampstoesel met een luidspreker zo waar. Die brult een ganse dag de hele buurt haar bij elkaar. Mijn tante toch heeft radio, maar dat ding verveelt me zo. Begint al vroeg met gymnastiek, daarna of gewoon muziek. Zet heb de wereld raadloos aan een lijntje. O, wat kan een mens genieten voor een schijntje? Wanneer dat nog een week lang duurt, verhuist beslist dus de hele buurt. Desmorgel al voor dag en nou zet hij het toestel aan. Dat laat hij dan fortissimo tot middernacht zo staan. Lief zet hem voor het open raam, dat muisje krijgt een staar. De hele straat is nu al onbewoonbaar, gaat voor klaar. Mijn tante Too heeft radio, maar dat ding verveelt me. <middels> Begint al vroeg met gymnastiek, daarna vol muziek. Draadloos aan een lijntje. O, oh, wat kan een mens geniet voor een schijntje? Wanneer dat nog een week lang duurt, verhuist de dus de hele buurt. <tied> Bob Scholten met Tom Toe heeft een radio uit 1934. Nou, we zijn we dus beetje Nou, bijna, bijna. Want we blijven nog een, een stukje aan het begin van de 20 e eeuw. Tegenover mij zit uh, Volkert Bloemen. Uh, en wij praten over het ziekenhuis in Zandvoort. En we zijn aangekomen bij het punt dat het ziekenhuis uh, dus uh, opgeheven wordt. Dat, we, dat de gemeente aangeboden wordt, aan de gemeente wordt aangeboden om het te kopen. Dat dat niet gebeurde. Dat er wel uh, in 1914 bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog uh, Belgische vluchtelingen werden ondergebracht. En zover waren we gekomen, Volkert. Precies. En toen? Nou, dan, uh, dan zie je toch dat er behoefte blijft staan om aan een dergelijke voorziening in het dorp. En uh, vanuit de raad wordt er dan op aangedrongen om in, uh, aan, aan de overkant van het spoor, waar de gemeente een heel groot stuk grond heeft uh, gekocht, om daar uh, een nieuwe barakken neer te zetten. En dat, uh, dat gaat dus gebeuren aan het eind van de Eerste Wereldoorlog uh, in 1917, 18 wordt een eerste barak neergezet. En dat wordt later uitgebreid met een tweede barak. En uh, ja, dat kon gebeuren, uh, zeg maar, daar, daar had je de ruimte. Aan de paradijsweg werd het zo langzamerhand vol. Daar werd omheen gebouwd aan, uh, zeg maar aan de voormalige ziekenbarak. Dus daar kon je verder geen activiteiten meer ontplooien. Dus er werd voor gekozen om het aan de andere kant van het spoor te doen. Maar ja, dan kreeg je de discussie van, ja, was dat wel hygiënisch genoeg? Want ook alle varkens uh, uit het dorp waren toen uh, verplaatst uh, naar de overkant van het spoor, naar de entos. En de vuilnisbelt uh, was daar naartoe verplaatst. Dus uh, de eerste modderkommen uh, uh, waren daar verrezen. Dus ja, uh, er werden toch wel vragen gesteld. Maar je had toen de tijd een gezondheidscommissie je adviseerde het gemeentebestuur... ...en die uh, vond het een prima locatie... ...het was voldoende ver van het dorp... ...en ook voldoende ver verwijderd van de... de ...entos en de vuilnisbelt en de modderkom. Dus na, toen werd er besloten... ...om daar uh, verder te gaan... ...met de barak om uh, mensen die leden... ...aan een besmettelijke ziekte te isoleren. En die gezondheidscommissie... Uh, ...weet je daar ook... ...namen van de, die... Uh, ...die nou, daarvan uitmaakten? Nou, uitmaakte? nou de, de, de, uh, daar heeft... ...de heer Hulsman... Uh, die was volgens mij dominee van de hervormde kerk. Ja. Die vertrok volgens mij uit Zandvoort in 1902, 1903. En uh, hij uh, uh, nam de waar vanuit de, vanuit de gemeenschap Zandvoort. Uh, hij is toen niet opgevolgd door iemand uit Zandvoort. En dat brak uh, zo rond 1910 brak dat op uh, voor, de, voor het gemeentebestuur dat er niemand in zat. Want toen kreeg je een enorme ruzie en een enorme rel... ...en uh, over uh, een difterieuitbraak, et cetera, et cetera. En toen is de heer van Dijnem, ...en de heer van Dijnem was toenmalig directeur van het Badhotel... ...is toen namens de gemeenschap Zandvoort in de gezondheidscommissie gaan zitten. En de doktoren neem ik aan, of niet? Nee, nee, nee, het waren niet specifieke... Uh, zo'n gezondheidscommissie... ...die ging eigenlijk, adviseerde ze over alles. Over woningbouw, over riolering... Maar ook over uh, maatregelen die je zou moeten nemen als er een besmettelijke ziekte uitbrak. En bij, bij, bij het uitbreken van een besmettelijke ziekte werden natuurlijk de Zandvoortse artsen betrokken. Die adviseerden daar ook het gemeentebestuur over. Dus de brakken worden gebouwd. Brakken worden gebouwd uh, na naar de, naar de, naar de, de Eerste Wereldoorlog. En die zijn uh, daarin gebruik gebleven tot uh, zeg maar de Tweede Wereldoorlog. Aan Al, het eind, uh, als zieke barak. Als zieke barak zijn ze daar uh, blijven staan. Uh, je ziet uh, dat uh, eind uh, jaren 30, wanneer er een stroom vluchtelingen, Joodse vluchtelingen komt vanuit Duitsland, dat de gemeenteraad besluit uh, om die barakken beschikbaar te stellen voor uh, Joodse vluchtelingen. Uh, er komt op een gegeven ogenblik, wanneer de Joodse vluchtelingen daar uit zijn, komt er een garnizoen uh, naar Zandvoort, uh, ook als voorbereiding eigenlijk op... Uh, Mogelijke problemen die ontstaan. Uh, uh, zie je dat er een, zand, dat er een, een, een leger, uh, eenheid uh, wordt gevestigd. En op een gegeven ogenblik, wanneer die vier vertrokken is, dan wordt het, worden die barakken in gebruik gegeven aan een, uh, een jeugdafdeling van de kerk. Die daar dan uh, zijn intrek doet. En onder andere met uh, allerlei hobby's, uh, timmeractiviteiten, daar uh, de kinderen... Uh, wat heet dat? Aan het werk houdt. <coughs> kan je nog even precies zeggen? Want je hebt gezegd over het uh, spoor. Waar die barakken dan uh, stonden. Kan je dat even voor de luisteraars uh, op de huidige bebouwing een beetje... Ja, als je, als je zeg maar, nu uh, over de, de Sofiaweg het spoor overgaat. En je gaat meteen rechtsaf uh, langs de snackbar en dan links naar de begraafplaats. Zeg maar, de ingang naar de begraafplaats was... Toen, uh, in eerste instantie heette dat de Beltweg en later de Noorderduinweg. En als je dus uh, naar de begraafplaats loopt en aan je linkerhand uh, heeft daar uh, ook een remise van de gemeente gestaan. En achter dat gebouw, dus uh, zeg maar op ter hoogte van de parkeerplaatsen uh, en de, uh, even voor de, be het benzinestation, daar hebben de barakken gestaan. Aan de Van Lennepweg. Aan de Van Lennepweg, ja. En er waren twee barakken? Ja, een grote barak en een kleine barak. En die waren alle twee bedoeld voor. Uh, ja. voor, voor uh, en is daar wel gebruik van gemaakt? Nou, er wordt, er wordt weinig. Ik heb weinig informatie over het gebruiken van de barakken kunnen lezen. Maar er wordt op een gegeven moment in 1919, 1920, 19, melding gemaakt door het gemeentebestuur dat de barakken volop in gebruik zijn geweest. Maar ja, dat is, is ook niet zo volgend. Want je had toen de Spaanse griep, en ik weet niet of dat een relatie met elkaar heeft. Maar de, de, toen, is het, toen is het veelvuldig gebruikt. Maar op een gegeven moment hebben ze dan toch besloten om ze als zieke barakken af te stoten. Ja, het is, uh, ik, ik denk dat de, de, de animo daarvoor steeds minder werd. De kwaliteit was natuurlijk ook niet denderend. Uh, de voorzieningen in de buurt werden steeds beter. Dus, uh, en, en, de, en de gezondheidszorg werd natuurlijk steeds beter. De ziekenhuizen in Haarlem en Bloemen dat had je... Had je. Dus ik neem aan dat mensen die toen leden aan een besmettelijke ziekte naar Haarlem en Bloemendal gingen. Is en ze dat... kwamen waarschijnlijk ook minder voor. Want, uh, ook dat? Ik weet niet, uh, ik heb daar geen idee van, maar uh, ik zag nog in de stukken dat er in 1916 uh, een uitbraak van de pokken was. Maar ja. of dat daarna... Nee, je ziet eh, als je als je kijkt eh, nadat de riolering is aangelegd en de waterleiding is er. Kan je, je... daar ongeveer een tijdstip van? En nou, dan praat je zeg maar tussen 1910 en 1914. In die periode zie je een enorme afname van het aantal sterftegevallen. Dus de, de, de, de invloed van die maatregelen op de kwaliteit van het leven, zie je, uh, zie, dat, dat zie je gewoon in de, in de cijfers. Dat was ook wat het Witte Kruis in eerste instantie voorstond. Hè? Precies. Betere hygiëne, waardoor uh, er minder uh, besmettelijke ziektes zouden ja. uitbreken. Volkert, bedankt tot zover. We gaan zo verder over wat er dan met de brakken allemaal gebeurd is. Want dat is ook een enorme geschiedenis op zich. En dan gaan we nu even naar een muziekje luisteren. Ik hou van licht en zon, ik hou van vrolijkheid, Maar ik heb een eigen aardigheid. Klinkt misschien wat dwaarts. Ik heb een fout helaas. Een hobby van is heel geen kwaad Het mooiste moment van heel de week is dit. Als ik zo in de toren zit. Zaterdag dan ga ik in de klobe. Zaterdag dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon. Eenmaal in de week is mijn barstnappelboot. Zaterdag dan ga ik in de toven. Zaterdag dan ga ik in het bad Niet maandag in de doeldag, niet donderdag of vrijdag Maar zaterdag ga ik in het bad Ik vergeet mijn leed, zing mijn hoogste lied Mooier nog dan mijn kanariepiet. Het is voor mij je dag Mijn zaterdagse bad van een hoog, blijven ook een Roepen Roep een vuurman is hey, je zit niet aan zee. Het water stroomt, heel naar op beneden. Zaterdag, dan ga ik in de toven. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon. Het in de week is mijn verstand op hoog. Zaterdag dan ga ik in de tobbe, zaterdag dan ga ik in het bad. Niet maandag, dit is woensdag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in het bad. Baden is gezond als een jonge hond, te de kamer in het rond, terwijl het schuimend nacht, mij om de oren spat. Ik vraal mijn zin te in mijn leven niet Voor een bakker, maar voor een opraan niet die ruilt die heet, straks tot wel te drinken. Zaterdag dan ga ik in de koppel Zaterdag dan ga ik in het bad Ik spat de kamer vol, altijd heb ik lood Eenmaal in de week is m'n verstappen hoog Zaterdag dan ga ik in de tobbe. Zaterdag dan ga ik in het bad. En niet maandag, dinsdag, woensdag. Niet donderdag of vrijdag. Maar zaterdag ga ik in het bad. Ja, het waren snip en snap met de tobbe. Want we hebben het even over water. Ja, zo is het. En zaterdag uh, mocht je in bad, hè. Dat was ook hier met het uh, badhuis. badhuis. Ja. Volkert. Uh, Volkert Bloemen zit tegenover mij in het programma C.F.M. Uh, Oud-Zandvoort. En we hebben het over het ziekenhuis en we zijn aangeland bij de barakken op de Van Lennepweg. Die daar uh, enige tijd als uh, zieke barakken hebben gestaan. Ik wou nog even terug, uh, Volker, toen die barakken in uh, gebruik uh, waren. Hoe functioneerde dat dan? Had daar iemand toezicht? Moest je daarvoor betalen om daar te komen? Nou zeg maar toen die barakken net uh, daar stonden, uh, werd de zoon van dokter Gerken werd aangesteld als uh, toezichthouder. Dus die moest zorgen dat er voldoende verpleegmiddelen waren, et cetera. Uh, de mensen die daar opgenomen werden, werden er toen verzorgd door hun eigen arts. Er waren er toen geloof ik al drie of vier artsen in die periode in Zandvoort. Uh, er was iemand aangesteld uh, die moest zorgen dat de mensen die daar waren ook te eten kregen. En in die periode was het een, uh, een kosteloos uh, verblijf. Uh, maar dat heeft maar kort geduurd, want in 1920 werd een inkomensafhankelijk tarief, uh, tot een inkomensafhankelijk tarief besloten. Uh, toen, toen liep het ook, denk ik, in Zandvoort met de uitgaven van de overheid ook helemaal uit de hand. Want de, uh, je in een hele korte periode, heel, was er heel veel geïnvesteerd onder andere in alle hygiënische maatregelen. En uh, in die periode moest er ook fors bezuinigd worden. Want alleen al de schuld van de gemeente was in een aantal jaren opgelopen tot 2 miljoen. Wat voor die tijd uh, een, een enorm bedrag was. Dus je ziet ook in allerlei besluitvorming dat uh, zeg maar het geld... ...een belangrijke rol ging spelen in de besluitvorming over de voorzieningen... ...die vanuit de gemeente, de lokale overheid gefinancierd moest worden. Maar, uh, lees ik in jouw stukken, dat uh, toch uh, voor uitbreiding op een gegeven moment uh, werd besloten... Nou ja, ik neem aan dat het gebeur, gebeurd is in de, tegen de achtergrond van, uh, van onder andere de Spaanse griep uh, van 1918. Ja, daar nou had je het net al over. En uh, dat, dat toen besloten werd om het uit te breiden. Zandvoort groeide natuurlijk in die periode enorm. Want uh, dat was, uh, in, in, een, in een vrij korte periode nam het aantal inwoners gigantisch toe. En ook in de zomer had je hier natuurlijk ontzettend veel mensen. Nou, niet dat die mensen die hier in de zomer kwamen daar zouden verblijven, maar goed... Uh, het aantal inwoners nam enorm toe. En je had uh, na, de, na de Eerste Wereldoorlog natuurlijk die Spaanse griep. En ik neem aan dat tegen die achtergrond uh, gedacht werd. Nou, we moeten, uh, we moeten een grotere voorziening hebben dan die we nu hebben. Dus we hadden twee barakken daar op een gegeven moment. Een groot, zeg maar, daar voor voor was een grote barak en een kleine barak. Een grote barak en een kleine barak. Uh, maar op een gegeven moment... Uh... Ja, worden ze niet meer als zieke gebruikt, dat heb je net uh, verteld. Wat gebeurde er toen met die uh, barakken? Nou, ik neem aan, want we hadden het net over de periode tot zo'n 1939-1940. Uh, ik heb niets uh, kunnen terugvinden of die barakken in de, twe in de Tweede Wereldoorlog uh, gebruikt zijn. Maar toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, uh, zijn die uh, barakken weer in gebruik genomen. De grote barak is gebruikt door de, de buitendienst van de gemeente, zeg maar toenmalige publieke, publieke werken. Want die barak stond dan achter dat stenen gebouw, dat stond ja, er nog hè? Ja, de, de rem, zeg maar, remise van de gemeente is daar zo in 1926, 1927 aangelegd. En ik neem aan dat door de uitbreiding van taken die de remise medewerkers hadden, dat ze meer ruimtebehoefte hadden. ...nodig hadden en dat ze toen die, barak, die grote barak zijn gaan gebruiken. En dat is ongeveer geduurd, het heeft ongeveer geduurd tot 1971. En die kleine barak heeft na de oorlog allerlei verschillende functies gehad. Zoals? Nou, dat begon uh, met een, uh, een, een ruimte die, die, beschik, die geschikt werd gemaakt voor verenigingen. Daar, daar was enorm behoefte aan in Zandvoort. En naderhand he, is het ook gebruikt voor kerkdiensten, maar ook consultatiebureau. Het heeft een kleuterschool heeft erin gezeten, de padvinders hebben erin gezeten. Dus uh, er hebben allerlei activiteiten hebben zich uh, in die periode, zeg maar vanaf 1945 tot uh, 1985, want daar praat je dan over. Hebben, heeft het gebouw voor allerlei verenigingen en organisaties uh, onderkomen geboden. En het was uh, in bezit van de gemeente? Het was een gemeentelijk gebouw. Dus dat werd ja. verhuurd? Ik neem aan dat dat verhuurd werd, want de gemeente die werd, die werd wel elke keer weer geconfronteerd als er een huurder uitging en er een nieuwe bestemming moest komen dat het gebouw zo ontzettend slecht was dat het eigenlijk afgebroken moest worden. Tenminste, je leest in de ambtelijke adviezen daarover dat het, dat het gewoon een schip met bijleg was en dat je eigenlijk moest besluiten om, een, om het gebouw maar af te breken. Zo slecht was het. Maar goed, er was ook een enorm ruimtegebrek en... Uh, uh, hoe heet het? Daarom, daarom heeft het gebouw waarschijnlijk zo lang nog uh, dienst gedaan voor diverse activiteiten. Ja, persoonlijk weet ik uh, dat het consultatiebureau uh, was. Precies. Omdat ik toen uh, in Noord woonde, dat uh, onze kinderen geboren zijn. En daar dus uh, naar het consultatiebureau ja. uh, ging. Maar dat uh, is opgeheven, want het consultatiebureau... Ja. Nou, we, begonnen, we zijn vooral begonnen met het Witte Kruis toen zei het gele kruis, het groene kruis ik weet niet precies welke verenigingen er allemaal zijn ontstaan maar die besloten eind jaren 60 om samen te gaan werken en die hebben toen begin jaren 70 op het Beatrix het gezondheidscentrum gesticht het gebouw is in de tijd ontworpen door Guy Sterrenburg een van de lokale architecten en toen is het consultatiebureau daar opgeheven en daarna zijn er, er onder andere zijn de padvinders erin gaan zitten. We gaan weer even naar muziek luisteren, Volkert. En dan wil ik het graag met je hebben over een van de laatste bestemmingen van het grote barak. We wel een hele spectaculaire ontwikkeling in de gemeente. Maar we gaan eerst even naar de muziek luisteren. En het was uh, Lisette die met haar vader een nummer heeft gemaakt uh, en dat heette uh, Zandvoort. Nooit van, Nooit van gehoord. van nee. nee. Ik zoek altijd alles op en dan uh, denk ik van nou dat is een leuk nummer voor Goedemorgen. Oh Antwoord, fantastisch. Of, uh, het programma. Luisteraars, uh, dit is Kort Draaier, onze technicus, maar die altijd weer op zoek is naar nieuwe... Muziek, Ook naar nieuwe beelden, maar goed, die kunnen we u helaas nog niet tonen. Uh, we zijn bezig met het programma CFM Oud Zandvoort. En tegenover mij zit Volkert Bloemen, die uh, alles weet van de geschiedenis van uh, het ziekenhuis en de ziekenbarakken. En Volkert, uh, we hadden het over de kleine barak, daar, al de functies die uh, dat in de loop der jaren gehad heeft. Er was ook een grote brak, heb je verteld. Daar zat uh, de gemeente in de afdeling publieke werken. Nou, de buitendienst. De buitendienst. Maar op een gegeven moment uh, werd de remise afgebroken. Er kwam een nieuwe remise. Nou, er werd eerst een nieuwe gebouwd en toen werd de oude afgebroken. Goed, vertel even. <laughs> nou, dat, uh, oh. nou ja, toenemend uh, materieel, uh, hele slechte behuizing. Als je foto's ziet uit, uh, uit zeg maar, de eindjaren 60 van... Uh, ...van de kantoorruimtes en de werkruimtes van de mensen die daar werkten van de gemeente. Dat was erbarmelijk. En na een hele lange discussie in de gemeenteraad werd eindelijk besloten om een nieuw gebouw neer te zetten. Dat oude gebouw werd dus gesloopt. En ja, de grote barak zou ook gesloopt worden. Want hier had zijn functie verloren. Maar goed, dat, uiteindelijk op het allerlaatste moment werd toch een besluit genomen in de gemeenteraad om die barak niet te sluiten. Maar om die barakken te gaan gebruiken als uh, sleep-in. En een sleep-in uh, ja, is een term die je nu, nu niet meer tegenkomt. Maar dat was zeg maar een, een accommodatie voor jongeren die goedkoop konden overnachten. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen, want de gemeente heeft dat natuurlijk niet bedacht, hè? Nou, je moet het, uh, zeg maar de ontwikkeling van de sleep-in moet je zien uh, tegen de uh, ontwikkeling die zich, die, die zich voltrok zo eind jaren 60, begin jaren 70 in Nederland. Je kreeg een toenemende mate, onder andere ook het, het jeugdtoerisme wat uh, op gang kwam. Maar je kreeg ook uh, allerlei uh, groeperingen in de samenleving die zich gingen afvragen of uh, deze samenleving zoals we die georganiseerd hadden wel op een juiste manier georganiseerd was. En je kreeg dus jongere bewegingen. En in Zandvoort onder andere Release en Logos. Logos was een club waar onder andere Frans Burger en Laukoper in zaten. En onder andere die twee waren de initiatiefnemers om goedkope accommodatie voor jongeren aan te bieden. En wat moet ik me daarbij voorstellen... Uh, nou, dat werd vanuit een heel idealistisch perspectief uh, werd dat toen uh, opgezet. Het uh, was niet alleen uh, het bieden van accommodatie, maar ook uh, ja, wereldverbetering tussen aanhalingstekens uh, zou vanuit de sliep in uh, moeten plaatsvinden. En uh, ja, gasten die daar uh, kwamen slapen uh, zaten niet op zeg maar, de dominee achtige activiteiten te wachten die gingen naar Zandvoort, wilden hier een leuke vakantie hebben... en uh, tegen een uh, betaalbare prijs kunnen overnachten. En uh, ja eigenlijk de idealen van, uh, van de mensen die je toen opgezet hebben... zijn uh, al vrij snel uh, vervlogen. Maar met name de ontstaansgeschiedenis van, uh, van uh, de release in uh, de Zandvoortse gemeenschap... of uh, van uh, de sleep-in in de Zandvoortse gemeenschap is heel uh, interessant. Omdat dat... Uh, ja, zeg maar, je had een oude garde in de gemeenteraad die voorzag dat er een invasie van ik weet niet wat zou plaatsvinden. Toenemend drukgebruik, echt de voorspellingen van mensen die tegen waren, die logen er niet om. Er werd zelfs een krant gratis verspreid in Zandvoort. En met name de beschouwingen die toen ook in de gemeenteraad plaatsvonden, dat was echt een prachtig toneelstuk. Dus het uh, had wel heel wat voet in de aarde voordat uh, de Slipin eindelijk geopend kon worden. Ja. En was het een succes? Uh, nou, het was een, uh, zeg maar In de eerste, eerste periode was het een, een, een groot succes in die zin dat er heel veel werd uh, overnacht. En het was ook een financieel succes. Uh, de, de stichting of de vereniging die het organiseerde, uh, die had een uitstekende exploitatie in de eerste periode. En mede op basis van de resultaten die behaald werden, uh, heeft het gemeentebestuur toen besloten om een langdurige overeenkomst aan te gaan. En uh, de barak voor een uh, periode van meerdere jaren te veruren. Weet je ook hoe lang dat ge geduurd heeft? Nou, de hele, zeg maar, ik, denk, ik denk dat de hele geschiedenis van de sleep-in is uh, rond 1971, 1972. Je had een, zeg maar, een soort voorspel uh, de de sleep-in heeft een aantal jaren bestaan en volgens mij is die zo uh, rond 1977, 78, maar ik kan me daarin vergissen in een jaar. Maar in die periode speelde het en toen is het weer gesloten. Zeg maar, de initiatiefnemers van het eerste uur waren uh, die vertrokken. Uh, anderen namen het wel over, maar de bevlogenheid van, uh, zeg maar van de mensen van het eerste uur, dat, die wa dat was er niet meer. En dat heeft, uh, op een gegeven moment een, is het een stille dood gestorven. En wat is er toen gebeurd met die, al die barakken? Want daar wil ik mee uh, eindigen. Ja, het, uiteindelijk uh, is uh, alles gesloopt uh, wat daar uh, gestaan uh, heeft. En uh, zijn uh, uh, in 1985, 1986 daar woningen gebouwd. Dat waren de toenmalige spaarwoningen van Slokken. Ja. En... Uh, dat had nog een, uh, nog een staartje, want in die tijd uh, had je een discussie over het voortbestaan van het circuit, ja of nee. Uh, je had nieuwe uh, uh, milieuwetgeving, met name op het gebied van geluidshinder. Dus op een gegeven moment zag het er ook nog naar uit dat, uh, dat, dat er in Zandvoort niet meer gebouwd mocht worden. Uh, uiteindelijk is dat allemaal gelukkig niet doorgegaan en uh, is toch, uh, heeft de bouw van de woningen toch doorgang kunnen vinden. En... Uh, de ho grote hoeveelheid mensen die zich daarvoor hadden aangemeld, uh, uh, er moest een groot deel teleurgesteld worden omdat ze niet in aanmerking kwamen voor toch het beperkt aantal woningen wat daar uh, gebouwd is. Volkert, uh, met uh, de sloop van de barakken. Uh, eindigt uh, ons verhaal over het ziekenhuis van Zandvoort? Alleen het eerste ziekenhuis aan de Schaapmanstraat, uh, nu Schaapmanstraat, uh, bestaat nog. Ik dank je heel hartelijk voor uh, jouw fantastische verhaal. Ik heb weer heel wat geleerd uh, vandaag. Een uh, deel van jouw verhaal is ook uh, in de klink verschenen. Dan moet ik even kijken uh, welk nummer dat is. Dat is de klink van uh, nummer 110 en uh, daar uh, kunnen de mensen die op de klink geabonneerd zijn uh, het altijd nog eens uh, teruglezen uh, heel hartelijk bedankt voor je het komst het staat ook op de website van Rob Bossing. Zandvoortvroeger.nl staat... uh, Ah, zandvoortvroeger.nl Dus u kunt dat altijd, want we hebben zoveel informatie over ons uh, gekregen vandaag. Dan kunt u het allemaal nog eens uh, rustig teruglezen. Volgende ik hoop je nog een keer hier terug te ontvangen. Want jouw uh, artikelen en jouw uh, kennis uh, van uh, al dit soort, dit soort projecten is fantastisch. Heel hartelijk bedankt voor je komst en graag tot een volgende keer. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. En zo komen we langzamerhand bij de afronding van het programma ZFM Oud Zandvoort. U hoorde Volker Bloemen, u hoorde Ankie Jouwstra en Kort Draaij verantwoordelijk voor de techniek. Volgende week zaterdag gaan we praten over het oudste gebouw van Zandvoort wat nog steeds staat. De protestantse kerk. En we praten met Sien van den Bos. En als ik zeg zien van de bos, dan praat ik kerk. En nou, al praat ik over kerk, praat ik over zien van de bos. Want hij weet alles van het gebouw. Dat een oorsprong heeft dat teruggaat tot 1300. Alles kan hij erover vertellen. En aan één uur hebben we misschien niet genoeg. Maar we gaan het toch in één uur doen. Wilt u dit programma nog een keer beluisteren? Vanaf maandagavond kunt u naar de website www.zettenwemzandvoort. En dan kunt u kijken op Uitzending Gemist en dan kunt u het hele programma weer terugluisteren. We wensen u een zeer fijn weekend toe.